4 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. Nederlandse hulporganisaties zijn inzamelingsacties begonnen voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan in de Filipijnen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft giro nummer 7244 opengesteld. En CORDEED Mensen in Nood, giro nummer 667. Ruim 4,5 miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Volgens de officiële cijfers zijn er 1200 doden. Maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger. In het rampgebied is dringend behoefte aan noodhulp... in de vorm van schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische ondersteuning. Diverse landen hebben al hulp naar de Filipijnen gestuurd. Het Nederlandse kabinet heeft 2 miljoen euro toegezegd. In Rotterdam is een standbeeld onthuld... ter ere van de tienduizenden gastarbeiders... die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen. Het staat in het Afrikaanderpark en is gemaakt door beeldend kunstenaar Hans van Bentem. Het monument is niet alleen bedoeld als eerbetoon. De initiatiefnemers, verschillende Rotterdamse organisaties... willen er ook een periode mee afsluiten. Ze willen dat er een boodschap van uitgaat... dat gastarbeiders en hun kinderen en kleinkinderen... niet langer gasten zijn, maar volwaardige inwoners van Nederland. De Israëlische politicus Lieberman is opnieuw minister van Buitenlandse Zaken. Vorig jaar was Lieberman afgetreden vanwege een corruptiezaak. en werd onder meer verdacht van vriendjespolitiek bij de benoeming van een ambassadeur. Deze week werd Lieberman vrijgesproken en kon hij dus opnieuw worden benoemd. Premier Netanyahu had zijn ministerspos al die tijd voor hem vrijgehouden. En in de eredivisie heeft FC Twente met 1-1 gelijk gespeeld bij PEC Zwolle. Fernandez zette de Zwollenaren in de 49e minuut op voorsprong. Promes maakte in de 72e minuut de gelijkmaker voor Twente. FC Twente heeft nu vier duels op rij niet gewonnen. Dan nog het weer, enkele buien, maar geleidelijk wordt het droog. Het is 8 tot 11 graden. Morgen in de loop van de dag vooral in het westen regen. Maxima dan opnieuw rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... staat tussen Afrit Lochem en Badmen 5 kilometer... vanwege spoedreparatie. Bij Batman is daardoor de linkerreis ook afgesloten. Verderop richting Amsterdam staat tussen Barneveld en Knopend 4 vier kilometer door werkzaamheden. En op de A16 Rotterdam richting Breda... staat op de parallelrijbaan tussen Knopend de en Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer.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 en weten daarmee het leven meer dan draaglijk te maken. Vanavond in Licht op het Noorden, Denemarken. Vijf voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Bekijk op Audi.nl ook het speciale winterbandenaanbod. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op Toto.nl. Toto, voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Nou, zou er nog wat gebeurd zijn? Welkom terug bij het derde uur. Het is Gekkenhuis. Laten we beginnen in Preda, Bas Tichel. Daar is het 1-1 geworden bij NAC PSV. Dat uh, komt door een goal van Kwakman... die een hoekschop van buis niet eens kan binnenkoppen... maar kan binnen schieten. Omdat er bij PSV bij de eerste paal... Eerst twee onder de bal doorzeilen en de derde van PSV eigenlijk maar staat te kijken op dat wat er gebeurt. En iedereen maar afwacht en afwacht. En dan is Kwakman er als de kippen bij om de bal dus nogmaals niet eens met het hoofd, maar met de voeten gewoon binnen te schuiven achter Titon. En zo is het 1-1 met nog een kwartier te gaan in Breda bij NAC PSV. En Frank, bij jou? Ja, verrassing man. 79ste minuut, het is 3-0 geworden voor Ajax. Een heerlijke trainingsbal, zo uh, oefen je heel vaak zo'n bal. Je legt hem aan de zijkant weg, dan geeft hij je man aan de zijkant de bal weer terug. Dan ga je zelf diep, je krijgt die bal, je legt hem keurig randjes straf op gebied. Daar staat dan Siem de Jonge, die schiet die bal achter Jonssen voor 3-0. Het is alsof Ajax aan het trainen is op een gemakje tegen NEC. minuutje of vijf ook weg geweest bij tennis. Mark, zeg het maar. Eerste set gespeeld, Henry. Eerste set gewonnen met 7-5 door Rafael Nadal. Ja, hij speelde een hele goede service game op 6-5. Sloeg alle vier zijn eerste services erin. Haalde daarmee die game en dus de eerste set binnen. Ja, en als we dan even kijken naar de statistieken, dan zien we dat Nadal op alle fronten net ietsje beter is. Eerste service percentage van de Spanjaard 85 Onwaarschijnlijk hoog tegen 61 Federer. 13 winners van Nadal tegenover 11 van Federer. En maar 7 onnodige fouten van Rafael Nadal in de eerste set. Federer maakte er 15. Het draait zoals zo vaak bij deze grote wedstrijden om een paar punten. En op die punten, zeker in die laatste game toen het spannend werd... in die laatste paar games, serveerde Rafael Nadal gewoon beter dan Roger Federer. Die zal zijn service ja, danig moeten gaan verbeteren. Wil hij in de tweede set een kans maken tegen Nadal? Eerste set dus gewonnen door de Spanjaard, 7-5. Een goal op beide voetbalvelden, een set afgelopen bij het tennis. Tim, kan jij overtoepen bij het hockey? Nou, misschien wel Henry, want er zijn uh, tijdens het nieuws uh, drie goals gemaakt... Uh, zomaar hier bij Rotterdam-Amsterdam. Het is inmiddels 5-2 geworden voor Rotterdam. Het werd 4-1 door Jeffrey Thijs, de Belgische international van uh, Rotterdam. Met een mooie backhand passeerde hij, de keeper Dirk van Essen. Daarna uh, 4-2 door Mirko Pruijser. Een mooie aanval via, van Rotterdam. Via Klaas Vermeulen en Billy Bakker kwam die bal bij Mirko Pruijser. Hij scoorde zijn tweede van de middag en zijn dertiende in totaal van deze competitie. En juist een minuutje geleden werd het 5-2 weer door Jeffrey Thijs... We hebben hier nog te spelen 4 minuten. Maar die wedstrijd is natuurlijk al gespeeld. Bas Sticheler, praat ons eens bij. Geniet je nog een beetje? Ja, zeker. Want het is uh, spectaculair geworden in Breda. 1-1 de stand bij NAC PSV. Het kan alle kanten op. De paai is ver uit de gevaarlijkste PSV. Hij heeft al 3-4 keer... Een doelpunt kunnen ruiken, maar dat is niet genoeg. Elke inzet van hem die er eigenlijk allemaal ziet er te prachtig uit. Gaat net een centimeter naast. En nu voor de tweede keer verspeelt Willems zomaar de bal. En dat betekent dat Nak eruit kan komen. Daar waar het eigenlijk al een poosje, namelijk na de 1-1 naar achteren loopt. Moet het nu plotseling weer met het hele elftal naar voren. Hadouir is in het elftal gekomen trouwens. Terwijl Lurling van afstand gaat schieten. Maar de rug van Bruma raakt de bal nog bijna voor de voeten van Hadouir. De invaller die kwam voor Perica. Zo wordt je in ieder geval wel wat balvaster. Dat zal het idee zijn geweest. Maar de aanval van Nack Strand. En dat betekent dat PSV via Jurgensen ook al een invaller. Die is voor Rikiek gekomen omdat hij het ook nog niet 90 minuten volhoudt. Kan overnemen aan de rechterkant de Jozefzoon weg. Jozefzoon met Kenny van de Weg. Jozefzoon uh, op snelheid nu. Gaat naar binnen toe en geeft de bal dan aan Lokadia. Die laat hem liggen voor Toyvonne Die rekenen daar niet helemaal op. Dan wil die de bal nog bij Maher brengen aan de rechterkant dat dat mislukt. En zo is de aanval van PSV weer geneutraliseerd. 77 minuten. PSV stond met 1-0 voor. Het is 1-1 in Breda. En opnieuw ga je dan denken, het is terwijl Nak gaat wisselen trouwens. Nu daar gaat uh, Danny Verbeek nog in het elfval komen. dan gaat Anthony Leurling, ja, 36 jaar oud, naar de kant. Dan ben je niet meer bepaald de jongste die is op... Maar PSV en uitwedstrijden, het is opnieuw hetzelfde dat het is als, als, als, ja, als Russen en homo's. Mag je dat toch zeggen? Ze moeten elkaar gewoon niet PSV en uitwedstrijden. Misschien dat ik beter slak en zout kunnen zeggen. Sorry. Maar goed, oh man, dit wordt worden telefoontje van de ambassade. Sorry, vergeet het maar. Maar het is echt al jaren zo. Je voelt het. PSV, ook als spelers in fase van de wedstrijd, uitstekend. PSV uit is gewoon geen feest. De afgelopen drie wedstrijden gingen verloren. Bij Groningen en bij AZ. En wat staat er nog meer bij? Bij Roda. En uh, ja, dit seizoen pas eentje gewonnen. Dat was bij Den Haag 1-1 is het hier. Twaalf minuten nog. In uh, Turijn is het slotnummer van de wereldbekerwedstrijd Short Track de relay. Favorietnummer van de dames en heren van Oranje. Sebas. Ja, drie keer op rij uh, Europese kampioenen geworden in Nederland. Maar uh, het gaat niet goed in deze halve finale. Want uh, de Nederlandse dames hebben te maken gekregen met tegenslag. Namelijk een valpartij zojuist toen uh, Korea buitenom kwam. Na een aftastend begin in deze halve finale waarin Nederland het opneemt tegen China, Korea en Japan. Lag eh, Nederland lange tijd op de tweede plaats achter China. Korea zette de aanval in, kwam dus buitenom. Het was heel moeilijk te zien of er nou sprake was van een uh, touché. Of een van de Nederlandse vrouwen werd uh, aangetikt, hoe het ook zij. Uh, het ging dus helemaal fout, een volpartij En dus lijkt een uh, plek in de finale verspeeld. Of er moet inderdaad sprake zijn geweest van een uh, van de aanraad van elkaar. Dat Nederland eruit is getikt. Dan zou het nog kunnen zijn dat door een penalty aan Korea bijvoorbeeld dat Nederland wordt toegevoegd. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Korea en China vechten het op dit moment uit. De strijd bovenaan. En het, het schot dat klinkt betekent dat er nog één keer gewisseld mag worden. Want deze halve finale zit er bijna op. China nog altijd aan de leiding. Nederland gaat ze natuurlijk wel door. Dat moet je ook gewoon doen. Om zeker te zijn dat je eventueel nog wordt toegevoegd ...als er inderdaad wat aan de hand blijkt te zijn geweest. Maar Nederland gaat dus normaal gesproken de A-finale niet halen. Laatste ronde is ingegaan. Hup, Korea komt binnendoor bij China. En zo wint Korea deze tweede halve finale voor China. Nederland wel in deze halve finale aanwezig. En dat is wel heel belangrijk met het oog op de Olympische Spelen van Sochi. Want de top 7 na de wereldbeker van volgende week in Colomna... ...verdient een plek voor die Olympische Spelen. En aangezien er dus twee keer vier landen... in die halffinale staan, betekent dat uh, uh, Nederland in ieder geval op weg is. In ieder geval hard op weg is om die Olympische kwalificatie af te dwingen. We gaan naar Bas Stichler, naar NAC PSV. En luister naar het geluid en concludeer wie er gescoord heeft. Inderdaad NAC. Het wordt 2-1 bij NAC PSV. 10 minuten voor tijd. Het is weer Kwakman die een vrije schop dit keer van Hadouier. Waar uh, nog een soort overstapje aan vooraf gaat van Drost in een overvol en druk strafschopgebied van PSV. Vervolgens maar Twee meter verderop en één keer op de portoffel neemt. En dan uh, gewoon keihard tegen de touwenjast. Daar zit nog wel een PSV erbij. Ik denk dat dat Locadia is geweest die probeert om dat te voorkomen. Maar dat lukt totaal niet. Want het is gewoon met de ogen dicht uit de draai. Boom! En Kwakman die één goal had gemaakt in dit seizoen maakte vandaag twee tegen PSV. En dat zou maar zo is ervoor kunnen zorgen dat PSV met een uh, pijnlijk gezicht in figuurlijke zin. Want behoorlijk aangeslagen straks in de bus moet naar huis. En dan nou is dat niet zo ver, maar toch 1-0 voor via Locadia, vlak voor rust. En dan via Kwakman 1-1 en via Kwakman 2-1. En zo blijkt iedere week opnieuw dat de competitie gekker en gekker kan. En dat je het minder en minder kan voorspellen. Zelfs als de ploeg waarvan je toch nog altijd vindt dat ze in deze wedstrijd favoriet zouden moeten zijn op voorsprong komt. Zegt het allemaal nog niets. De reactie van de bank van PSV onmiddellijk, daar heeft Matafs. Inmiddels uh, het shirtje uitgetrokken. Een trainingjackie. En gaat zo meteen in het elftal komen. Terwijl Maher nog een flinke schop krijgt van Seuntjes. Die gaat normaal gesproken daar een kaart voor ontvangen. Neem ik aan van Wiedemeijer. Dat gebeurt inderdaad. De vijfde gele kaart van deze wedstrijd. Waarin we best zo links en rechts wat vervelende tikjes hebben gezien. En nu komt dan de wissel van PSV. Een verdediger Willems naar de kant. En een extra aanval op Matafs in het elftal. PSV wankelt. Het schip is zinkende en Matas moet zorgen dat dat schip blijft drijven. En daarvoor heeft hij nog 8,5 minuut. 2-1 voor NAC. Een hockeytopper met veel doelpunten. Rotterdam-Amsterdam, Tim. Ja, ook in de slotfase nog veel doelpunten. Het is uh, zojuist afgelopen, die wedstrijd. En geëindigd in 6-3. Het was 5-2 bij de laatste flits. Het werd 5-3 door, uh, door uh, Robert Tigges. Hij scoorde uit een strafcorner nog. En even later was het 6-3. Diezelfde Tigges ging heel, helemaal in de fout. Leverde de bal in bij Timo Kranstauber. En die maakte samen met Jeroen Hetzberger een 2-1 situatie. Tegen Dirk van Essen, de doelman van Amsterdam. Ja, die was toen kansloos. Dus Timo Kranstauber kon die bal achter van Essen pushen. En dat betekent dat de eindstand hier is geworden. 6-3 voor Rotterdam. Rotterdam blijft dus koplopen. Maar er zal nog veel nagepraat worden over die rode kaart van Valentin Verga. Gegeven door scheidsrechter Koen van Bungen. 6-3 de eindstand voor Rotterdam. De tweede set tussen Nadal en Vedere. Wat doet Vedere terug, Mark? Nou, hij staat in ieder geval voor Henry. Hij doet wat hij moet doen. Hij houdt zijn service games Die haalt hij, haalt hij binnen. Uh, drie games gespeeld in die tweede set. 2-1 Twee, in het voordeel van Roger Federer. Ja, Nadal die won de eerste set met uh, 7-5. Dat was pas de tweede set die Nadal op uh, dit soort banen... een snelle indoorbaan van uh, Roger Federer wist uh, te winnen. Ze hebben vier keer tegen elkaar gespeeld indoor. Uh, alle vierde keren tijdens dit uh, eindejaarstoernooi. In 2006, 7, 10 en in 11. En uh, alle keren, alle vierde ...vierde keer wist Roger Federer te winnen. Sterker nog, Nadal had tot aan vandaag... ...maar één set indoor... ...van Roger Federer gewonnen. Nou, de Zwitser weet wat hem te doen staat. Ik bedoel, Dat hoeft niemand hem te vertellen. Hij weet dat hij de rally's kort moet houden. Hij weet dat hij goed moet serveren. Hij weet dat hij zijn voorhand in stelling moet brengen. Maar ja, die heeft natuurlijk ook te maken met een tegenstander. Een tegenstander van het kaliber... Uh, ...Rafael Nadal, die uitstekend... ...serveert en die in de... Uh, ...zijn returns zijn ook goed. Ja, en als de service van, van Federer ietsje minder is... Ja, ...dan pakt Nadal het initiatief... En dan... Is dat tempo maken en dat korte rally spelen. Ja, dat is er voor Federer dan uh, gewoon niet bij. Nou, nog niks aan de hand voor de Zwitser in de tweede set. Hij moet natuurlijk wel zien terug te komen van een 1-0 achterstand in sets. Maar, ja, dat heeft hij dit toernooi. Heeft hij dat al twee keer uh, gedaan? In zijn openingspartij tegen Novak Djokovic. Verloor hij de eerste. Nou, hij verloor uiteindelijk wel de partij ook in drie. Maar won hij de tweede set. Uh, Gasquet won hij in twee. En tegen Del Potro won hij hem ook in, uh, won hij hem in drie sets. Verloor hij de eerste. En won hij set twee en drie. Goed, we zijn bezig aan de vierde game in de tweede set. 2-1 twee in het voordeel van Roger Federer. Nadal won de eerste met 7-5. René van der Gijp heeft gezegd een keertje dat de Eredivisie eigenlijk niet meer te analyseren is. Bas Stichler, kan jij daar een beetje in komen? Ja, totaal. Want uh, het is niet meer te verklaren dat uh, het NAC nu met 2 1 voor staat tegen PSV na 84 minuten. Een uh, weekend geleden op vrijdagavond werkelijk van het kastje naar de muur wordt gespeeld in Waalwijk. En met 3-0 verliefd werkelijk nu wel weer in alles misgaat, terwijl ze een week daarvoor hier in eigen huis weer go ahead met 5-0 totaal van de mat hebben getikt. Kortom, het kan alle kanten op, daarom staat het ook zo dicht bij elkaar. Maar je kan ook juist zeggen dat er wel iets te analyseren valt, want vroeger was alles duidelijk. De top 3 won bijna alles en uh, ja. de anderen liepen er achteraan. Zo mag je het ook zeggen. Maar kijk, het is niet goed meer. Uh, het niveau is wel drastisch gekelderd, maar dan ook echt drastisch in vergelijking met de afgelopen jaren. Nou hoeft dat ook niet te betekenen dat het allemaal niet meer leuk is. Misschien wordt het wel veel leuker. Maar het is in ieder geval veel minder goed. En omdat het vaak van een soort toevalligheden aan elkaar hangt. Maar dat vind ik een grondige analyse wel moeilijker. En ik denk dat Van der Gijp dat een beetje bedoelde. Uh, hoe dan ook, er wordt gewisseld aan de kant van Nakt. maar eens kijken wat er op het veld gebeurt. Daar gaat Sarpong uh, naar de kant. Er komt Gillissen in het elftal, dat betekent een aanvaller eruit en een controlerende middenvelder erbij. Gillissen die eigenlijk altijd uh, gespeeld heeft hier in Breda, maar vanwege een blessure dit jaar een beetje buiten de is gevallen en toen het eenmaal redelijk ging lopen. Dan zit je ook niet weer zo op het schip. En dus moet hij zijn plaatsje terugknoppen. En hij hij krijgt al nu vijf minuten om laten we zeggen te zorgen dat PSV niet te gevaarlijk meer in de buurt van het doel van Terauwala komt. Dat is de afgelopen minuten eigenlijk al heel aardig gelukt. Want zo gevaarlijk is PSV niet meer geweest. Vanaf het moment dat Kwakman een paar minuten geleden de 2-1 heeft gemaakt. Hadouier gaat ingooien voor Nak, Want daar waren we gebleven. Dat doet hij bij de cornervlag aan de overkant van het veld. Daar, eh, dat wilde hij doen, maar dat doet hij uiteraard niet. De scheidsrechter laat nu zien dat als Hadouier daar al klaar stond En de bal laat liggen voor de rover om de ingooi te nemen. Dat hij die tijd er dus zo meteen weer bij gaat tellen. Want dit is dus tijdrekken van de cijfers te water voor Nak, Maar geeft ze is ongelijk. De ingooi inmiddels wel genomen door PSV onderschept. Richting de middenlijn getrapt. Weer opgevangen door NAC. En dan vervolgens door Gillissen bijna gepakt. En dan wordt er een overtreding gemaakt denk ik door PSV. Aanvallende fout. in doe wel met de Kwakman te de maken van de twee goals. Krijgt een tikje van Locadia en een vrij schop. 86 minuten ruim onderweg in Breda. NAC staat voor tegen PSV 2-1. Laatste minuutjes bij NEC Ajax. Ja, bal tegen de lat voor NEC zegt, nou ja, Leiva Cabessi via een tegenstander, dat dan weer wel. En Sillissen was kansloos, want die uh, uh, zat in de andere hoek. Maar dan, uh, daardoor uh, gebeurde er in ieder geval nog iets dat leek uh, op uh, iets van uh, spanning in deze wedstrijd. Hier niets nieuws onder de zon in de extra tijd uh, in Nijmegen. Want uh, Ajax is niet goed. Dat zijn ze al een tijdje niet in de Nederlandse competitie. NEC is nog slechter. Ook dat zijn ze al een tijdje in de Nederlandse competitie. En dus staat Ajax voor met 3-0. Gaan ze deze wedstrijd op hun sloffen winnen in uh, Nijmegen. En uh, dat sloffen, dat kunnen we letterlijk nemen. Want zo sloffen we ook uh, in dat tempo naar het einde van dit duel... In die extra tijd dus Veldman die nog een bal naar voren probeert te krijgen. Dat lukt allemaal wel. Met Hoese inmiddels in de punt van de aanval bij Ajax. Schöne waar die het spel mag verdelen langs alle kanten. En dan fluit Kuipers af voor dit duel. Ajax wint. Doet wat het moet doen, zou je kunnen zeggen, in Nijmegen. Tegen een zeer zwak NEC. Maar ja, Ajax was zelf ook niet al te best. Dat hoeft ook niet. 3-0 is meer dan voldoende, lijkt me. PSV heeft nog een minuutje of drie hè, om terug te komen Bas. Ja, plus wat extra tijd. 2-1 is het voor <tie> NAC. Terwijl Seuntjes geblesseerd is achtergebleven na een afgeslagen NAC aanval. Omdat hij, dat vond hij in ieder geval zelf, van Jurgensen een tik tegen het gezicht kreeg. Ik denk dat allemaal wel meeviel overigens. De grensrechter stond daar vlakbij en moet dat als dat zou zijn gebeurd hebben gezien. Wiedemeijer heeft het maar door laten gaan. Maar nu de bal aan de overkant over de zijlijn is gegaan, komt hij toch een beetje terug op dat besluit. Want zegt nu tegen de verzorging van NAC, u mag het veld in. Loopt nu helemaal vanaf de linkerkant van het veld naar de overzijde. Wiedemeijer om nu aan Seuntjes te vertellen dat hij het prima vindt dat er een verzorging komt. Maar dat het consult dient te worden voortgezet. Dat is goedkoper ook buiten de lijnen. En misschien wordt het dan door de zorgverzekeraar wel gedekt. Kortom, iedereen kiest Eieren voor zijn geld. Seuntjes naar de kant. En nak even met 10 in het veld. PSV verder met een ingooi. Of gaan we een scheidsrechtersbal doen? Ik denk dat het gewoon een ingooi voor nak is. Nou ben ik benieuwd of die bal aan PSV wordt gegund. Of dat we gewoon doorgaan met waar we waren. Nee, die bal ging niet uh, geplaatst over de zijlijn. Dat was gewoon een uh, normaal spelmoment. Suntjes is inmiddels onvoorstelbaar snel weer genezen. Eén China-sprinnetje erin en dat loopt weer. En die kan nu zelfs, omdat hij helemaal vrij staat, worden aangespeeld. Als hij zo het veld weer inloopt. Die staat ineens vrij voor de keeper en die gaat schieten. En schiet de bal tegen Titon op. Een rebound komt er niet omdat uh, Hadouir een paar stapjes te laat komt. Zo kan je, plotseling van de brancard gestapt, ook nog wel eens uh, heel veel voordeel hebben. Bij het feit dat je even niet meedeed en aan de aandacht van je tegenstander bent ontsnapt. Een minuut nog te gaan. is zo'n weg voor PSV. Komt er een gelijkmaker nog? Dat kan natuurlijk ook wel zo. Als Lokadia de bal krijgt op 18 meter van het doel. En die uh, gaat naar de grond. Het was niet 18 meter, maar 14 meter. Want hij stond net binnen het strafgebied en niet net erbuiten. buiten. Maar hij gaat naar de grond. Zo moet je het al zeggen. Want Wiedermeijer zegt dat er van... Een Strafschop geen sprake kan zijn, geen contact, geen overtreding. Nak heeft de bal, Nak gaat weer counteren, want dat is wat Nak wil. Poupon is mee, hadden is mee, verbeek is mee, verbeek aan de bal. Poupon wil de bal, maar staat denk ik buiten spel, moet verbeek zelf lopen. Nadat nu het strafschopgebied gaat daarin, is langs Bruma met een simpele beweging, kap nog eens naar binnen en schiet de bal tegen de doelman op Titon die, die redt vallend. en dan de bal nog teruggespeeld krijgt van Jurgensen. terwijl hij op de grond ligt en dan maar blij is dat hij die, die nog net op tijd kan wegtrappen. Zo is het Colderiek af en toe ook weer in de slotfase, nog een halve minuut over. 2-1 voor de duidelijkheid. De voorsprong voor NAC. Twee goals van Kwakman. Nadat uh, in de eerste helft Lokadia PSV op een 1-0 voorsprong had gezet. En het balbezit voor PSV via de doelman. Een lange trap naar voren. Toifonen wil verlengen. Maar wordt afgetroefd in de lucht door Buis. Die komt de bal in de voeten van Jurgensen. De coaches hebben het niet meer. wil je dat aan Koku nauwelijks ziet, Want hij uh, staat gewoon eigenlijk rustig met de handen in de zakken. En hoopt maar dat het allemaal goed komt. Maar hoe zou hij er nog veel vertrouwen in hebben na al die moeizame, zo niet slechte, zwakke, bijna onmogelijke exercities van PSV op vreemd terrein. Zoals gezegd, Den Haag, de eerste uitwedstrijd van deze competitie, die werd gewonnen met 2-3. En daarna werd er niet één uitwedstrijd meer gewonnen door PSV. De laatste drie verloren. In de laatste 19, inclusief deze 20 uitwedstrijden voor PSV, heeft PSV doelpunten, enkel fout of meervoud, tegengekregen. De laatste keer dat dat niet gebeurde was in Venlo, 13 maanden geleden bij VVV, toen... Uh, PSV met 6-0 won. Dat geeft allemaal al aan dat PSV in iedere uitwedstrijd per definitie in de hoek terecht komt waar de klappen vallen en dat blijkt dan ook in Breda het geval. De extra tijd loopt inmiddels. Ik heb totaal gemist hoeveel erbij komt. Maar dat zal ook wel een beetje bij de spanning van de wedstrijd horen. Misschien maakt het dat alleen maar spannender ook. Als Nak nog maar eens aanvalt. Vier minuten, dankjewel. En het balbezit voor Nak via Poupon, Die wel in balbezit blijft tussen twee tegenstanders. Maar dan de derde is hem te gordig. Dan heeft hij een overtredingje gemaakt ook. Neemt PSV over. Komt Titon nu zelfs zijn strafschopgebied uit. Halverwege zijn eigen helft om daar een uh, vrije schot te nemen. Wordt weer teruggestuurd nu. Maakt dan nog een arm gebaar dat iedereen naar voren moet. Nou, dat zouden ze denk ik zelf ook wel opgekomen zijn. De vrije schop komt dan op het hoofd van Kwakman. Die kopt de bal weer weg. Komt voor de voeten van gewoon naar de rechterkant van het veld. Die wil een voorzet geven. Die bal stuit het weg en terug voor zijn voeten. Krijgt dus een herkans in. Komt de bal alsnog voor het doel. Bijna bij Locadia wordt weggekopt door Drost. En dan is Nak in ieder geval voor even uit te zorgen. Lees. Kloer uit Breda kan even ademhalen want de bal gaat via het hoofd van de Ross over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Daar heeft bij PV nu iedereen haast. Dat mag duidelijk zijn. Arias rechtsbek komt een ingooi nemen. En dat gaat hij dan met een flinke slinger doen in het strafselgebied van Nak. Waar PSV nog hoog in de buurt van de 2-2 te komen. Want Nak staat met 2 in voor in de extra tijd in Breda. Hoogbeen van Schaars, niet voor gefloten. Want Hadouier houdt de bal. Hadouier met een counter voor Nak, nu door Schaars van de sokken gelopen. En een vrije schop voor Nak. En een gele kaart ook voor Schaars. Dat kan er dan ook nog wel bij. Voor de aanvoerder. 60 gele kaart van deze wedstrijd. Eerlijk verdeeld over beide ploegen. Hadoui vindt het allemaal al lang prima. Want dit is eigenlijk juist wat hij wilde. Namelijk eh, het tempo voor zover er nog sprake van is bij de tegenstander eruit halen. Op deze manier nog wat extra tijd winnen. En dat kan nu gebeuren. Want Buis staat achter de bal. PSV heeft natuurlijk het hele elftal wel weer achter de bal gekregen. Maar Buis geeft de bal nu een slinger naar voren. Popon kopt die bal het strafselgebied van PSV in. Maar er staat van NAC helemaal niemand. Nak loopt terug. Dat is niet verrassend. PSV loopt naar voren. Dat is ook niet verrassend. Nak staat voor. Het is 2-1. Tot mijn verbazing en schrik zijn de mensen die nu opstaan en weggaan. Dan eh, moet je een seizoenkaart afpakken. En dan mag je nooit meer terugkomen wat mij betreft. Maar vooruit maar weer. PSV valt aan. Heeft de bal via Maher. Je zou toch eens in de file komen zo meteen, misschien ben je er wel tien minuten later thuis. Dat zou verschrikkelijk zijn. Jozefson heeft de bal vanaf de rechterkant een voorzet. Weer tegen het lichaam van Van der Weg aan. Dan moet Arias de bal voor het doel brengen, dat doet hij. De bal wordt aangenomen door de paai, dan moet Lokalia schieten vanuit het draai. De bal blijft hangen, komt wel of niet tegen een hand, schrijft zegt de en zegt het zal allemaal best. Maar daarvoor leg ik de bal niet op de stip, het was de hand van Buis. En zo uh, wil PSV nog wel even klagen, maar krijgt het niet wat het wil. De bal over de zijlijn gegaan. Ingooit PSV. Via Bruma terug naar de keeper. Die nu heel rustig is een bal aan de voet meeneemt. Een paar stappen. En nu past die Tom naar voren trap. Waar PSV nu met vijf, zes mensen samen klontert in de hoop. Dat hij één keer goed valt, maar hij valt niet goed. Zo is al op te maken uit het gejuich vanaf de tribune. Nog een keer komt de bal. Die door Nacht weer op de helft van PSV is getrapt. Maar voor de voeten komt van Titon. Titon gaat proberen aanvallers te bereiken van PSV. Het zal een van de laatste momenten van de wedstrijd worden. mij kijkt op zijn klok. De bal wordt weggekopt door Buis. Opgevangen door Verbeek. Die speelt bij Nak. Zo moet Arias in de achtervolging. De bal rolt over de zijlijn. Wel het laatste door Verbeek geraakt. Ze mag PSV nog een keer gooien. En hopen dat het allemaal nog goed komt. Nak leidt met 2-1. Extra tijd in Breda. Twee goals van Quakman tegen één van Locadia. PSV met de moeder wanhoop valt aan. Waarom is dan een aanvallende fout maakt zoals hier gebeurt, dan uh, lijkt het probleem voor NAC normaal gesproken wel opgelost. En lijkt het leed voor PSV in deze wedstrijd niet meer te overzien. Domme fout, duwen van Locadia. Je weet dat de grensrechter die daarnaast staat dat ziet. Je weet dat de tegenstander een vrije schok krijgt. Je weet dat daarmee het laatste restje lucht uit jezelf wordt geperst. En het laatste restje tijd bovendien. De Rouwela heeft niet zo heel veel haast meer met het nemen van de vrije schop. Die heeft nu drie keer aan de grensrechter gevraagd waar dat precies mag. En als de grensrechter zegt, joh, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Legt hij de bal maar ergens neer. Gaat het publiek en Breda nog maar eens zingen. En zal dit het laatste moment van de wedstrijd zijn. Juist. Kwakman met twee goals is de man van het duel. En zorgt ervoor dat PSV voor de zoveelste keer, maar vooral voor de vierde keer achter elkaar... een uitwedstrijd dit seizoen verliest. AZ 2-1. Groningen 1-0. Roda 2-1. En NAC 2-1, PSV voor de zoveelste keer verslagen op vreemde bodem. Je mag zeggen, het geeft te denken, maar eigenlijk zijn we dat stadium al lang voorbij. Speksvolle, FC Twente, wedstrijd vanmiddag 1-1, NEC Ajax 0-3 en NAC PSV dus zojuist 2-1. Het betekent dat Vitesse nog steeds de koploper van Nederland is. Voor hoe lang nog, want AZ speelt straks en AZ staat nu tweede met twee punten achterstand. Ajax drukt op naar de derde plaats, twee punten achter Vitesse. Groningen staat vierde, ook twee punten achter Vitesse, dan Twente. Dat staat drie punten achter Vitesse, dan Feyenoord, dat zometeen speelt. Pek met 20 punten en op de achtste plaats pas PSV. Het haakt nu wat af in de strijd bovenin... want het staat al vijf punten onder Vitesse. En nak door deze overwinning stijgt naar de tiende plaats. Heeft nog maar één puntje minder dan PSV. De tweede set van Nadal tegen Federer. Komt er al tekening in de strijd, Mark? Er komt zeker tekening in de strijd, Henry. Het is 4-3 in het voordeel van Rafael Nadal in die tweede set. En de Spanjaard mag zometeen zelf serveren. En dat betekent dat hij Federer heeft gebroken. Dat gebeurde bij een stand van 2-2. Ja, en weer moet je zeggen dat Federer het daar toch weer aan zichzelf te wijten had. Het werd dertig gelijk in de service game van de Zwitser. Federer speelde een hele goede eerste service. Trok het hele veld open met een scherpe service naar buiten. Nadal ver buiten de baan kreeg de bal nog wel terug. Federer had daar het initiatief, kwam vervolgens... In. Ja, speelde een matige volley en werd gepasseerd aan het net door Nadal. Dat betekende breakpoint. Ja, en daarna weer een fout met uh, zijn voorrent eroverheen. Die hebben we al zo vaak gezien deze week. Die voorrent, ja, die laat hem toch wel in de steek. De Zwitser die staat al bijna op 30 onnodige fouten in de partij. Het is heel erg wisselvallig wat uh, Roger Federer laat zien. Maar goed, dat past helemaal uh, in de lijn van dit seizoen. Hij speelt niet constant. Het is wisselvallig. Hij kan vooral mentaal het niet opbrengen om wedstrijden echt volle bak te spelen. 2-3. Sets lang. Ja, en dat lijkt hem ook in deze partij op te breken. 7-5 en 4-3 in het voordeel van Rafael Nadal. De relay voor mannen in Turijn bij het short track, Sebas. Het is ontzettend spannend. De laatste negen ronden gaan in. Nederland ligt derde. En Nederland moet bij de eerste twee eindigen om de finale te bereiken. Nederland neemt het op tegen Amerika, Hongarije en Italië. En dan zou je op voorhand denken, en dat dacht ik dus ook... dat moet te doen zijn voor Nederland. De nummer drie van het WK vorig jaar achter Canada en Rusland... die reden in de halve finale hiervoor. Maar Nederland heeft het moeilijk met nu Shinky Knecht in de baan. Laatste zeven ronden zijn ingegaan. Knecht probeert voorbij de Hongaren te komen. Lukt niet. Geeft nu over aan Daan Brielsma. Die zoekt ook het gaatje dat er niet is. Nu misschien als de Hongaar uitwijkt. Ja, maar Brijlsma op zijn beurt ook weer naar buiten toe. Waardoor Nederland nog... Nog altijd op de derde plaats ligt. Breulsma gaat overgeven. Freek van der Wart gaat ook bijna onderuit. Dat gaat allemaal net goed. Van der Wart nu in de baan namens Nederland. Wie ziet dat de Italianen binnendoor komen. Dat gaat helemaal niet goed nu voor Nederland. Want Nederland ligt vierde. Amerika aan de leiding. Dan Italië, Hongarije en Nederland dus. Aflossing naar uh, uh, Kerstot. En dan wordt Nederland geholpen... ...door de valpartij van Italië en Hongarije. En uh, kan Nederland opgelucht ademhalen. Want het is nu de tweede plaats wel binnen achter de Verenigde Staten en loopt het in deze halve finale voor Nederland goed af. Laatste ronde gaat in. Amerika aan de leiding. Shinky Knecht kan het rustig aandoen, want weet dat Nederland later vanmiddag, dat zal zijn tot rond kwart over vijf, de finale mag gaan rijden. Want de halve finale zit er nu op. Amerika wint de halve finale. Nederland wordt tweede. Maar het was met de hak over de sloot voor Brewsma, Kerstot, Knecht en Van der Wart, geholpen dus door de valpartij van Italië en Hongarije. Het is bijna half vijf. Dit is Radio 1. Het Nieuws met Mark Visser. Nederlandse hulporganisaties zijn inzamelingsacties begonnen... voor de slachtoffers van de orkaan Hayan in de Filipijnen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft giro nummer 7244 opengesteld... en koor deed mensen in nood, giro nummer 667. Ruim 4,5 miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Volgens de officiële cijfers zijn er 1200 doden... maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger. De Israëlse politicus Lieberman is opnieuw minister van Buitenlandse Zaken. Vorig jaar was Lieberman afgetreden vanwege een corruptiezaak. Hij werd onder meer verdacht van vriendjespolitiek... bij de benoeming van een ambassadeur. Deze week werd Lieberman vrijgesproken... en kon hij dus opnieuw worden benoemd. In Amsterdam-Noord is vannacht een man op straat doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 34. Hij was een bekende van de politie. Getuigen zeiden tegen de Amsterdamse zender AT5... dat de man door zeker vijf kogels is geraakt. En in Rotterdam is een monument onthuld ter ere van de tienduizenden gastarbeiders... die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen. Het staat in het Afrikanerpark... en is gemaakt door beeldend kunstenaar Hans van Bentem. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Willemijn Houbert. Het is fotogeniek weer vandaag... met allemaal buien die over het land trekken... en de zon die er tegelijkertijd bij schijnt. En die buien pakken soms pittig uit, met onweer en ook hagel... maar vanavond neemt de activiteit wel af... Vannacht klaart het flink op en vooral in het oosten en zuidoosten kan er mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt landinwaarts dicht bij het vriespunt en op grote schaal komt het tot vorst aan de grond. Dat wordt morgenochtend dus ruitenkrabben voor diegenen die er vroeg op uit moeten met de auto. Gladheid op grote schaal verwacht ik niet, want daarvoor is de grond nog veel te warm. Maar heel lokaal, op houten bruggetjes bijvoorbeeld, waar geen warme ondergrond aanwezig is, zou de mist wel kunnen aanvriezen. Dus vooral fietsers moeten daarbij goed op hun hoede zijn. En vlak aan zee wordt het overigens iets minder koud. Morgen kan de dag in het oosten nog met wat misbanken starten. Veel plaatsen schijnt de zon, maar al gauw raakt het vanuit het westen bewolkt. De regen laat nog even op zich wachten. Ik verwacht die pas tegen de avond en als eerste in het westen van ons land. Het wordt morgen graad of 9 bij een matige zuidelijke wind. De dagen na blijft het wisselvallig, met vooral op dinsdag en donderdag regen. De woensdag en de vrijdag lijken nagenoeg droog te verlopen een verkeersinformatie, files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... bij Lochem, twee kilometer door een spoedreparatie. De linker rijstrook is daar dicht. En de andere kant op richting Apeldoorn... tussen Lochem en Badmen, 5 kilometer. Ook daar is de linker afgesloten. Richting Amsterdam op de A1 bij Knoop het Hoeverlaken drie kilometer door werkzaamheden. En na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkem naar Utrecht... bij Nieuwegein, drie kilometer, er zijn twee rijstroken dicht. Radio 1 NOS langs de lijn. De laatste Eredivisiewedstrijd van vanmiddag heet Feyenoord AZ en we kijken er allemaal naar uit. Andy. En dan zie ik wel. Wat een heerlijk stadion is het toch. En zeker als het zo vol zit zoals nu. Een enorme regenbui. Eh, vlak voor de wedstrijd kan de pret niet drukken. Eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Feyenoord. 0-0 de stand. Daar komt de hoekschop richting keeper Esteban. Die met twee vuisten de bal wegbokst. En dan probeert eh, AZ in de aanval te gaan. Maar Feyenoord is goed begonnen. Zet eh, druk richting de AZ-spelers. En eh, komt weer in balbezit. Aan de rechterkant is het Filena met het schot. En het schot is een makkie voor Esteban. Feyenoord spelend met Mitchell tevreden... In de spits. Hij deed het goed, scoorde tegen Hoek voor de beker en tegen Kambuur vorige week en mag de plaats van Pelle innemen in de spits. En ook Joris Matthijssen in de basis. Nelom geblesseerd. Zou waarschijnlijk toch niet spelen. En nu speelt Martens Indi als linksback. Als AZ in de aanval gaat met Gudmundsson. Gudmundsson, balletje breed naar Martens. Martens kijkt naar de linkerkant waar Berens staat. En Berens heeft de bal ook gekregen. Met Jamma tegenover zich. Berens, bal naar buiten, naar Gudmundsson. En dan moet Gudmundsson langs twee man. En dat is er één te veel. Want de bal wordt opgepikt. Nota door Boetius, die helemaal aan de andere kant staat. En wel de bal kwijt raakt. ...bij AZ. Uh, geen opvallende zaken. Ja, Aaron Johansson, de spits, is 23 geworden vandaag. En uh, dus jarig. En Ortiz natuurlijk in de basis die zo opgeleefd is in het team van Dick Advocaat, Advocaat die drie wedstrijden in de eredivisie nu achter zijn naam heeft bij AZ. En alle drie heeft gewonnen. Kijken of dat met de vierde ook lukt. Staat nog altijd 0-0 na drie minuten spelen bij Feyenoord AZ. Rafael Nadal op weg naar de eindstrijd van de ATP World Tour Finals. Mark. Ja, één puntje heeft de Spanjaard nog nodig. Het is 5-3 in de tweede set voor Rafael Nadal. Roger Federer serveert. En de Zwitser staat 30-40 achter op eigen service. De eerste matchpoint in deze partij komt op naam van Rafael Nadal. Ja, misschien dat Federer deze service game nog binnenhoudt. Maar het ziet er inderdaad naar uit dat Rafael Nadal deze wedstrijd... deze partij, deze halve finale van de ATP World Tour Finals gaat winnen. Goede eerste service van Federer door het midden. Dan krijgt hij een lage volley. En dan legt hij die volley achter de lijn... En dan is deze wedstrijd gespeeld 7-5 en 6-3 in het voordeel van Rafael Nadal. Ja, en als je de wedstrijd hebt gezien dan moet je concluderen dat het gewoon terecht is. Nadal zo stabiel in deze wedstrijd. Weinig fouten maken. Hij doet wat hij moet doen. Ja, dit past. Dit spel past bij de nummer 1 van de wereld. Want dat is Rafael Nadal. Hij sluit het jaar ook af als nummer 1 van de wereld. Roger Federer geheel in lijn met het seizoen wat hij gespeeld heeft. Het is niet constant genoeg. Het is niet goed genoeg. Ja, tegen jongens... Als ...als Gasquet en toch ook wel tegen Del Potro. Ja, daar kom je er nog mee weg. Oh, tegen Del Potro ook ja, net aan. Ja, maar tegen jongens als Federer... ...of tegen Nadal moet ik zeggen... ...en een jongen als Novak Djokovic... ...dan ga je er gewoon af. Dan moet je 100% spelen. Punt voor punt voor punt. En als je dan 98% speelt of 97%... ...en in sommige gevallen 95% voor Federer... ...die met een staande ovatie nu de O2 Arena verlaat. Als je niet 100% bent... ...dan ga je er tegen dit soort jongens ga je er gewoon af. Het is geen schande. Hij heeft een geweldig toernooi gespeeld. Federer drie sets tegen Djokovic, twee sets gewonnen van Gasquet, drie sets gewonnen van Juan Martín del Potro. Maar Rafael Nadal was vandaag gewoon een maatje te groot. De Spanjaard deed wat hij moest doen. Heel stabiel stond hij op de baan. Federer wisselvallig en daardoor heeft hij deze partij verloren en is het Rafael Nadal die we morgenavond gaan terugzien in deze O2 arena, deze prachtige tennisarena waar hij de finale gaat spelen. En wie dan zijn tegenstander wordt, ja dat weten we vanavond. Misschien wel die andere Zwitser, de nummer 2 van Zwitserland, Stanislas Wawrinka. Maar het ziet er toch naar uit, gezien ja, deze week dit toernooi, dat dat wel eens Novak Djokovic zou kunnen gaan worden. Het zou natuurlijk mooi zijn, morgenavond een finale tussen Nadal en Djokovic. De nummers 1 en 2 van de wereld tijdens zo'n eindejaarstoernooi, waar alle grote tennissers zijn de beste van dit seizoen. Ja, dat dan de nummers 1 en 2 tegen elkaar spelen. Goed, we gaan dat dus vanavond zien. Wawrinka tegen Djokovic. Rafael Nadal is de eerste halve finalist en het is dik en dik en dik verdient. Zij Mark Brasser. Volendam tegen VVV in de eerste divisie is afgelopen. Het werd daar vanmiddag 1-1. Pek Zwolle FC Twente eindigde in 1-1. 1-0 werd er door Fernandes en 1-1 door Promes. Arno Vermeulen praat na met Ron Jans, de coach van Pek. Ron Jans, uh, bent tevreden met een punt? Na de 1-1 uh, wel. Bij de 1-0 had ik echt het gevoel uh, van... Uh... Nou, we hebben ze liggen, want ze creëerden niks en uh, ze gingen al wat, wat eerder druk zetten, maar voetbal, voetbalden wij eigenlijk makkelijk onderuit. Ja, toen viel opeens die 1-1 en uh, toen hielden ze die wissel in en toen kregen wij het moeilijk. Dus dan ben ik wel tevreden, maar uh, bij die 1-0 was ik uh, alleen maar voor de overwinning gegaan eigenlijk. Als je bij het begin begint, eerst eerste tien minuten jullie wat in de verdediging, maar niet in paniek. Daarna nam je het initiatief over. Wat opviel jullie waar? Ontzettend zorgvuldig in balbezit. Ja, maar wij kunnen gewoon hartstikke goed voetballen. En we hebben zoveel techniek met aannames en passing En het begin dat... Uh, Alfred Schreuder heeft zijn huiswerk heel goed gedaan. Want ze gingen met drie mensen bouwen. Waardoor wij terug moesten. En er gebeurde wel niks. Maar we kwamen haast niet aan de bal. Daarna uh, kwamen we ook aan het voetballen toe. En met name als we de bal van links naar rechts. Of van rechts naar links. Ja, dan kwam de voorzet. En uh, volgens mij hebben we de eerste helft... Uh, wij wel de meeste uh, ja, mogelijkheden in ieder geval uh, gecreëerd. Hoewel zij een keer met, uh, met Castaños. Uh, met, die, met die Lob, met die Bergkamp. De situatie gevaarlijk waren. Je komt heel snel in de tweede helft op 1-0. Ook daarna gaat het nog heel goed. Uh, waarom zakte dan toch naar pakweg 20 minuten uh, wat terug? Uh, jullie worden wat slordiger in balbezit. Ja, volgens mij begint het met die goal. En die goal, dan ga je opeens de vermoeidheid meer voelen. Dan gaan we meer slordigheidsfoutjes maken. En dat ja, zeg ik na die goal, kregen we het heel moeilijk. En ja, we spelen ook tegen een goede ploeg. Maar je ziet het heel vaak. Er zijn momenten in een wedstrijd na die 1-0. Vond ik dat het bij ons echt zoveel vertrouwen uitstraalde. Dat we ook gewoon de bal rond bleven spelen. Alleen na die 1-1 eigenlijk niet meer. En uh, nou ja, dat zal een verklaring kunnen zijn. De goal. Als AZ wint. Dan herover de, de koppositie uh, Andy. Uh, hoe doen ze het? Uh, nou moeizaam. Want uh, nu wel een vrije trap. Maar die gaat in één keer over de achterlijn. Uh, uh, Feyenoord begon uh, furieus. Meteen een enorme kans. Echt een hele goede. Prachtig steekballetje van Boetjes Op Vilena. En Vilena alleen... Voor keeper Esteban. Maar kreeg de bal er niet in. Esteban kon de bal nog tot hoekschop werken. Drie hoekschoppen al gezien voor Feyenoord. Heeft verder niets opgeleverd. Dus de 0-0 stand. Maar het is duidelijk wat Feyenoord wil vastzetten. Die boel. En AZ is nog zeker een aantal spelers die hier wat minder hebben gespeeld. Onder de indruk van het stadion. Een stadion dat nu springt en juicht. Want een vrije trap aan de rechterkant voor Feyenoord. Snel genomen op Schaken. Schaken trekt naar binnen. En probeert de bal dan bij Immers te krijgen. Immers krijgt de bal wel. Maar Schaak heeft al een overtreding gemaakt. En dat is gezien door Bas Nijhuis, de scheidsrechter, die een uh, vrije trap geeft aan, uh, aan AZ. AZ dat dit seizoen pas één keer gelijk heeft gespeeld van de twaalf wedstrijden. En ook voor Feyenoord geldt het bijna alles of niets. Want die hebben pas twee keer gelijk gespeeld. Al thuis twee keer verloren. En dat is al heel lang niet gebeurd. Dat dat gebeurde in één seizoen. Balbezit voor uh, AZ. Aan de linkerkant is het Buiters op eigen helft. Die de bal even kort speelt. Naar voren uh, naar Goedelje. Die gaat de bal nu de diepte in. Dat is een hele aardige paas. Richting Johansson. De spits. De zeg maar IJslandse Amerikaan. Maar hij kan de bal niet onder controle krijgen. De bal rolt over de achterlijn. En dan mag Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord, de bal weer in het spel gaan brengen. Na een kleine 10 minuten spelen. staat het met Joris Matthijssen in balbezit. Voor Feyenoord staat het nog altijd 0-0 bij Feyenoord AZ. Sport en muziek op radio 1. NOS langs de lijn. Tenders don't get me wrong. En die houtkom kijkt naar Feyenoord AZ. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Heel veel inzet aan beide kanten en uh, met name Feyenoord zit er echt bovenop. Eén gele kaart al gezien wel voor iemand van AZ, namelijk voor Johansson. De jarige, 23 jaar, spits van AZ. En nu AZ in de aanval. Komt een beetje onder de druk van Feyenoord weg. Maar Janmaat zit er goed tussen als rechtsback En uh, kan de bal naar voren werken. Wel met wat moeite. Via Klaas de bal naar Immers. Maar die raakt de bal kwijt. En dan is het uh, Ortiz die de bal heeft gekregen. De Paraguayaan. Bal even breed. Naar Matthias Johansson. Feyenoord overigens spelend. Met elf Nederlanders in de basis. En dat uh, mag ook wel eens gezegd worden als tevreden. Uh, ooit nog spelend bij AZ. Nu de bal heeft en hem goed meegeeft aan Vilena. Die wordt ondersteboven. Maar het mag van scheidsland naar Nijhuis. En dus gaat Berens eh, proberen in de avond te gaan. Maar meteen zit daar Janmaat bovenop en speelt de bal over de zijlijn. Mag eh... Uh, uh, AZ gaan gooien. Terwijl Koeman eventjes boos was richting de vierde man. Maar dat mag de heer Sanders. Uh, hoort dan aan wat uh, Koeman zegt. Dat hij vond dat het een vrije trap was voor Feyenoord. Maar het spel gaat verder met Jan Maat. Die de bal terugspeelt op uh, Mulder. Mulder een moeizame trap naar voren. Komt bij Vilena terecht. Die probeert met een hakje uh, richting Immers uh, iemand te bereiken. Maar het is uh, Goed die de bal heeft. En dan via Goedelje gaat de bal naar aanvoerder Martens van uh, AZ. Die heeft halverwege de Feyenoord helft de bal. Maar uh, houdt even in. En speelt de bal dan in de breedte naar Ortiz. Ortiz zoekt het aan de andere kant, aan de linkerkant, waar Wuitens op komt. Wuitens nu halverwege de helft van Feyenoord. Speelt de bal naar buiten. Kan de voorzet gaan komen? Nog niet. De viergever die de bal heeft. Viergever probeert er langs gaan, Speelt hem naar Wuitens. En Wuitens probeert met een hakje viergever weer te breken. Dat lukt niet. En dan kan Feyenoord overnemen. Wuitens is achterin weg. Dus als het snel gaat, dan kan het gevaarlijk worden. Met Immers. Immers zoekt aan de rechterkant. En vindt daar aan de rechterkant Janmaat die mee naar voren komt. Janmaat wat snelheid. Halverwege de helft van AZ. Nu de bal naar de rechterkant naar Ruben Schaken. Schaken met de voorzet voor het doel. Daar is Immers die mist de bal volkomen. Krijgt hem terug en legt hem dan voor. En dan met heel veel moeite is het Ban die de bal uit het doel kan halen. En uh, Ortiz die de bal naar voren werkt. Johansson kan niet koppen. Feyenoord neemt over via Klaasie. Terug naar de vrij. En zo is het een heerlijke wedstrijd aan het worden met uh, de bovenliggende partij, de Rotterdammers van Feyenoord. Met veel mensen op de tribune ook. Oud voetballers, Robby Witsge, Roy De Groei. Goei, uh, burgemeester Abu Talib aanwezig. Allemaal zitten ze te kijken naar deze heerlijke wedstrijd waar Esteban nu even in de fout gaat. Want hij trapt de bal over de zijlijn. De bal wordt opgevangen door Ronald Koeman. En geeft hem aan Jammaat voor de inworp. Leuke eerste kwartier hebben we de eerste 15 minuten hebben gezien bij Feyenoord tegen AZ. Feyenoord weer in de aanval. Maar dan is het goed werk. Van Roy Berens. Maar die raakt de bal weer kwijt. Kan uh, Jamma overnemen. Maar ook hij raakt de bal even kwijt aan Ortiz. En dan is er rust voor AZ. Maar niet voor lang. Want meteen is de paas weer niet goed. Omdat uh, Feyenoord er bovenop zit. Is het Martens Indy. Die paast op tevreden. Die raakt de bal kwijt. En dan gaat uh, Berens aan de linkerkant. Uh, aangemoedigd uh, uh, door Dick Advocaat Die natuurlijk buiten zijn uh, uh, vak staat. Is het Goetbusson. Die kan schieten. Haalt hij uit. Hij gaat alleen op de keeper af. brengt de bal voor. Doelpunt. Doelpunt voor AZ. Het is 1-0. Johansson is de maker van het doelpunt. Op aangeven van Goedmoedson is het AZ dat op 1-0 komt. Het is tegen de verhouding in in de wedstrijd. Maar dat zal niemand in Alkmaar ook maar iets kunnen schelen. Het is Johansson op zijn verjaardag die 1-0 scoort voor AZ tegen Feyenoord. De hockeytopper tussen Rotterdam en Amsterdam kreeg vanmiddag een overduidelijke winnaar. Het werd 6-3. En dat kan Amsterdam, dat tweede stond, wel eens een paar plekjes kosten. Tim, jij hebt het complete overzicht. Ja zeker, uh, ja, dat zullen we straks even zien dat Amsterdam inderdaad uh, zakt van plaats 2 naar plaats 5, als we straks de stand even gaan bekijken eerst even de andere uitslagen uh, ja, alle toppers die wonnen vandaag uh, en dat betekent dus inderdaad dat Amsterdam gaat zakken want Oranje Zwart won met 4-2 van Hurley Lara Kampong werd 3-6 het was bij rust nog 3-3 en Bert Bunnik heeft daar de coaching overgenomen van Joost Bellaert die deze week opstapte uh, tot de rust ging het goed natuurlijk met Bert Bunnik maar daarna gaf Kampong een beetje gas en toen werd het 6-3 voor Kampong Pinoke Den Bos werd 3-5, Tilburg Bloemendaal 1-4. En HGC haalde uit de scharweide, het werd maar liefst 7-0 voor de ploeg uit Wassenaar. 44 doelpunten in zes wedstrijden. Geweldig, gemiddeld 7 doelpunten per wedstrijd in de hoofdklasse. Ja, waar zelf bij Rotterdam-Amsterdam ook een doelpuntrijke wedstrijd het werd. 6-3 voor Rotterdam. Ik praat even na met die, over die wedstrijd met Pirmin Blaak, de doelman van de Rotterdam. Het was een bewogen wedstrijd, uh, want uh, Valentin Verge kreeg na 13 minuten een rode kaart na een overtreding uh, op uh, Seffi van As. Uh, ja, Pirmin, uh, uh, heb, heb jij gezien wat er gebeurde bij die actie? Nee, nog niet. Uh, beelden zijn ook nog niet uh, beschikbaar voor ons, dus uh, het is moeilijk om er wat van te zeggen. Een heel vervelend moment, moment voor Seffi van As, uh, die met uh, volgens mij zeven tanden uh, die netjes op het veld lagen. <laughs> en voor Valentin natuurlijk ook, want uh, allebei international en uh, ik mag hopen dat daar geen opzet bij zat. Even over de wedstrijd zelf. Uh, ik heb in de flitsen ook gezegd dat jullie eigenlijk uh, ja, niet echt in de problemen kwamen vandaag. Na die 2-0 vroeg in de wedstrijd, daarna weer de 3-0. Uh, jullie speelden gewoon echt heel goed vandaag. Klopt. Ik uh, denk dat dat ook wel een beetje het wedstrijdbeeld was. Uh, na de, na de 2-0 hebben we lang erover gedaan om die 3-0 te maken. Dan hangt het nog even hè, een beetje. Als, als Amsterdam de 2-1 binnenplikt, dan uh, is het klaar. We pakten het door en uiteindelijk geven we in de laatste 10 minuten even stom twee goals weg. Dat hadden we beter kunnen doen, maar uh, laten we dat als verbeterpunt voor volgende week bewaren. En jij speelde zelf een hoofdrol, vond ik zelf, aan het einde van de eerste helft, met drie reddingen op rij. Die waren wel even nodig, hè? Ja, ik heb ze ook nog niet gezien. Het is moeilijk om er wat over te zeggen. Ik ben blij dat ik ze tegen kon houden, ook omdat we op dat moment wel een beetje onder druk stonden. Maar uiteindelijk hebben we doorgepakt. En ja, ik sta er voor om ballen tegen te houden. Dus gelukkig kon ik dat vandaag ook weer doen. Even over jezelf, Pierman. Jij hebt besloten om wel naar die Hockey India League te gaan straks. Na de World League finale in Delhi. Ja, wat is jouw motivatie om te gaan? Want Paul van Assen, de bondscoach, heeft min of meer een beetje afgeraden. Uh, maar jij gaat samen met Jaap Stokman en Sander Baart van Oranje Zwart. Ga je toch? Ja, dat, uh, dat is juist. Uh, uh, er zijn contracten voor drie jaar getekend. Vorig jaar uh, in december zijn we geveld. Uh, eerste seizoen zitten er natuurlijk al op. En uh, ja, de bondscoach Paul van Assen had ons afgeraden daar naartoe te gaan. Uh, ook vanwege de uh, wereldkampioenschap in Den Haag. Uh, er zijn wat dingen veranderd, ook in het rustprogramma van ons. En uh, in onze contracten staat dat wij gewoon uh, in actie moeten komen. Als er geen programma is van het Nederlands team, dat is er niet. En uh, zodoende zijn een aantal internationals die hebben gezegd, wij gaan. En een aantal die hebben gezegd, uh, wij blijven in Nederland. Ja, betekent dat voor de internationals die niet gaan, bijvoorbeeld Jeroen Hesberger, jouw teamgenoot, uh, dat die contractbreuk uh, pleegt dan? Nou, zo specifiek is het dan ook weer niet. Uh, uh, ik ken ook niet de overweging van Jeroen. We hebben gezegd, alle internationals hebben een eigen overweging om wel of niet te gaan. En uh, ik weet niet hoe het zit als zij er dus nu niet gaan. Uh, er is wel een sanctie opgelegd dat op het moment dat je inderdaad niet meer gaat, dat je lifetime bent, dus niet meer in actie zou kunnen komen in India. Uh, ja, en dat wilde ik voorkomen, want ik ben jong uh, en ik wil die competitie nog een aantal keer meemaken. En er valt ook wat geld te verdienen natuurlijk hè? Nou, dat heeft iedereen gezien, er valt redelijk wat geld te verdienen. Een mooie competitie. Uh, ik denk ook uh, dat de wedstrijden met zoveel duizenden toeschouwers mooi zijn om te spelen. Maar natuurlijk een combinatie van plezier uh, en uiteindelijk inkomsten zijn uh, een mooie afweging om wel te gaan. Heb je contact gehad met uh, Paul van As, de bondcoach, over dit besluit van jou? Klopt, ja. Paul, uh, Paul heeft ook nauw gecommuniceerd met ons, ook uh, vanuit de hockeybond is duidelijk uh, gecommuniceerd. We hebben goed met elkaar gezeten en... Uiteindelijk de keuze is bij ons en uh, wij hebben die met drie internationals genomen en daar staan we volledig achter. En we hebben weinig negatieve geluiden gekregen van andere internationals, dus uh, daar zijn we ook blij mee. Want we willen natuurlijk niet het team in verlegenheid brengen richting de WK. Als je de finale haalt in India, in die Indian Hockey League, dan uh, mis je zeg maar, de, laatste, of de eerste wedstrijd na de competitie, uh, na de winststop van uh, Rotterdam. Heb je dat met Reinhold Wolf, jouw coach, ook besproken? Ja, ik durfde het eigenlijk niet aan te kaarten bij Rijnoud. Nee, we hebben netjes zijn netjes bij elkaar gekomen. En um, daarin hebben René van Eldon, Kees van Gent en Rob Govaerts, ook het bestuur van Rotterdam, een belangrijke rol gespeeld. En um, um, ja, in principe ben ik er dus de eerste wedstrijd niet. Um, wie weet wel, dat zullen we vanzelf zien. Uh, maar dat was geen probleem? Dat was geen probleem. De club heeft ook gezegd, je speelt hier nu al, uh, al ja, bijna je hele leven en je bent de jongen van de club. En uh, ik denk dat het geven en nemen is. En um, ik probeer ook wat terug te doen voor de club. Oké, okay, we gaan het allemaal afwachten, Piermin. Dankjewel. Uh, we kijken tot slot nog even naar de stand. Want uh, Rotterdam, ik zei het al, blijft koploper. Dankzij die 6-3 mooie overwinning vandaag op Amsterdam. Rotterdam heeft 11 wedstrijden gespeeld. Alle teams trouwens natuurlijk. We zijn precies op de helft van de competitie. Rotterdam heeft 27 punten. Daarachter uh, komt Oranje-Zwart met 25 punten. Kampong is derde ook met 25 punten. HGC is vierde met 24 punten. Amsterdam zakt naar de vijfde plaats met 23 punten. En Bloemendaal blijft meedoen, heeft nu 21 punten op de zesde plaats. Onderin. Ja, voor Laren is het een hopeloos geval. 1 punt uit elf wedstrijden ook met de nieuwe coach Bert Punnik. Daarboven Tilburg met twee punten uit elf wedstrijden En het gat met Scharweide, de nummer 10 is al zeven punten. Want Scharweide heeft negen punten uit elf wedstrijden Wat gaan we doen? Bas tegen Oh sorry, sorry we gaan naar... Sub... <laughs> want ja, Bas was al klaar natuurlijk. <laughs> Uh, Sebastian jij mag... Ja, over uh, NAC-PSV uh, weet ik niks te vertellen meer. Nee. Hoor, behalve, uh, Doe dan maar Short Track. Uh, ja, ja, zullen we het maar bij, uh, bij Short track houden. Dat lijkt me voor mij wat beter. Want voor voetbal heb ik geen verstand. Uh, short track, de B-finale inderdaad gezien. Bij de relay voor de vrouwen. En uh, het ging beter dan in de finale, Toen Rianne de Vries dus onderuit ging. Daardoor Nederland uh, kansloos voor de finale. Nederland wint de B-finale. Nadat ik een ronde of vier voor het einde dacht... dat gaat niet meer lukken. Toen er een wissel helemaal fout ging. Dat was uh, de wissel tussen Rianne de Vries en uh, Jorien Ter En daarna moesten er uh, gaten gedicht worden. Onder andere door Sanne en Yara van Kerkhoff. En die laatste die maakt heel veel ruimte goed... ten opzichte van Amerika en Japan in de laatste twee ronden. Waardoor uh, Nederland... Uh, of tenminste uh, Rusland en Japan moet ik zeggen. Nee, Amerika en Japan, sorry. Waardoor Nederland deze B-finale alsnog weet te winnen. Bedankt dus vooral ook aan het hele goede rijden van Yara van Kerkhoff. Nederland wordt vijfde... Na de achtste plaats in Shanghai en de vijfde plaats in Seoul. Opnieuw dus een vijfde plaats bij deze wereldbekerwedstrijd. Belangrijk is dat Nederland dus goed op koers ligt voor de Olympische Spelen. Want dan moet Nederland dus na de volgende wereldbeker volgende week in Colonna bij de beste zeven landen staan. En dan is Rusland het achtste land als organiserende land dat naar de Olympische Spelen mag. En als Nederland het volgende week net zo goed doet als dit weekend in Turijn, dan gaat dat wel lukken. Belangrijke missie dus onderweg voor Nederland. Belangrijke stap gezet richting Sochi door Rianne de Vries, Jorien de Mors, Sanne van Kerkhoff en Jara van Kerkhoff. En de mannen, die zijn helemaal goed bezig, want die strijden straks... en dat zal zijn zo rond de klok van kwart over vijf in de A-finale... gaan we Brelsma, Kerstelt, Knecht en Van der Wart in de baan zien. Een zinderende wedstrijd in de Kuip, en die. Ja, geniet. Hugo. Het is echt... Uh... Uh, ja, we hebben het vaak over uh, de Mickey Mouse-competitie en dat soort dingen. Maar dit is echt een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En er wordt nog aardiger voetbald ook. Nu even balverlies voor Feyenoord. 1-0 AZ Leidt. En uh, Johansson, de maker van het doelpunt, kan niet langs zijn tegenstander Joris Matthijssen komen. Uh, Feyenoord moest eventjes uh, slikken, maar is nu weer weg aan de rechterkant met schaken. Tevreden kiest uh, positie, maar de bal wordt weggekopt. Uh, uh, voorzet was niet goed van schaken door Wuitens. Uh, ja, Feyenoord moest even slikken na die uh, goal van Johansson. Maar daarna een enorme kans Weer uit een vrije trap was het uh, Joris Matthijssen die doorkopte. En leek de vrije de gelijkmaker binnen te tikken. Maar hij tikte de bal net naast het doel van Esteban. En zo staat het nog altijd 1-0 voor AZ. En uh, zie ik aan de zijkant twee topcoaches staan. Uh, de heren Koeman en advocaat die uh, aanwijzingen blijven geven aan hun spelers. En hier eigenlijk ook van zullen genieten. Als een wedstrijd in zo'n sfeer wordt gespeeld. Op zo'n uh, heerlijk uh, uh, heerlijke punt in uh, Rotterdam de Kuip. Het is uh, prachtig met die uh, zon. Ondergang. Ik kan dat zeggen omdat er een uh, inworp is waar over wordt gedaan door AZ. Aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Feyenoord is AZ aan het gooien. Gaat de bal naar voren maar wordt weggekopt door de Vrij en weer opgevangen door AZ. Gaat de bal naar voren maar Johansson kan hem niet krijgen. En dus geeft Mulder de bal meteen mee aan Martens Indië. die heeft een uh, zeven ruimte voor zich. Doet uh, meteen de bal naar voren naar Lex Immers. Immers, uh, bal aan de voet. Aan de rechterkant vraagt Schaken. Krijgt ook Schaken met uh, tegenover zich viergever. Schaken trekt uh, naar de achterlijn. Brengt de bal voor het doel. En daar is Esteban met die lange armen die de bal kan pakken. Ja, het is uh, genieten. Er gebeurt veel in deze wedstrijd. Het allerbelangrijkste is gebeurd in minuut 17. Want toen scoorde Johansson voor AZ op assist van Gumbunson... En die stand staat dus op het scorebord Feyenoord AZ 0-1. NEC tegen Ajax eindigde vanmiddag in 0-3. NAC-PSV werd 2-1 nadat PSV met 1-0 voorkwam. en PEC. Twente lijkt er weer een eeuwig uit geleden. Dat was de half-1 wedstrijd, eindigde in een gelijkspel 1-1. Het betekent dat de inzet voor de beide ploegen die nog in actie zijn duidelijk is. AZ kan de koppositie heroveren op Vitesse. En Feyenoord, het staat nu achter, maar als het wint staat het na vandaag tweede in de eredivisie. Het vervolg zometeen na het nieuws. Okay. Exclusief in Studio Itzarda. Hier heb je Angelina Jolie, Brad Pitt, Robbie Williams, Johnny Depp, um, Jennifer Lopez. Smaakt dat naar meer? George Clooney. Uh... Prinses DNA, Prinses Beatrix Luister dan, straks, kwart over de zes de... naar... De. Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want... Naar de. Ik weet dat van de politie, maar ik mag dat eigenlijk niet vertellen Studio Itzerda Het is mij geld dat ze, dat ze afpakken Radio 1, het nieuws van alle kanten De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst En jij kan ze daarbij helpen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 Ga naar anwb.nl/autoverzekering. Dit is Radio 1.